Christian Bodenbakker met het NOS Journaal. Bij het ongeluk met een monstertruk in Haaksbergen zijn zeker twee doden gevallen. Dat heeft burgemeester Gerritsen gezegd op een persconferentie. Er zijn 25 mensen gewond geraakt, van wie zes ernstig. Eerder sprak de burgemeester nog over drie doden, nu dus over twee. Maar gezien de toestand van de zwaargewonden kan het dodental nog wel oplopen. De monstertruk vloog vanmiddag na een stunt uit de bocht... en kwam in het publiek terecht, mogelijk door een technisch mankement. De bestuurder is aangehouden en wordt gehoord. Dat is gebruikelijk na zo'n ongeluk. De organisator zegt dat de veiligheidsmaatregelen die in Haaksbergen genomen waren... normaal gesproken voldoende zijn. Het publiek stond achter dranghekken te kijken... volgens de organisator op veilige afstand. Maar als bijvoorbeeld de remmen weigeren... dan is volgens hem elke ruimte te klein. In Frankrijk is president Hollande zijn meerderheid in de Senaat kwijtgeraakt. Bij de senaatsverkiezingen behaalden de conservatieven de meerderheid. Ze kunnen nu in de Senaat alle wetsvoorstellen van de socialistische regering vertragen. Voor het eerst komt ook het Front National in de Senaat. De rechtspopulistische partij krijgt twee zetels. De senatoren in Frankrijk worden gekozen door 78.000 lokale en regionale politici. Drugshandelaren stappen steeds vaker over op de handel in namaakmedicijnen. Dat meldt reporter Radio van de KRO-NCRV. De verkoop van nepmedicijnen levert veel geld op... en wordt veel minder zwaar bestraft dan de handel in drugs. Volgens politieorganisatie Europol komen in dossiers over vervalste medicijnen steeds vaker de namen voor van veroordeelde drugscriminelen. Het gaat onder meer om vervalste Viagra-pillen, antibiotica en kankermedicijnen. Patiënten die nep medicijnen slikken lopen een groot risico omdat er vaak geen of totaal andere werkzame stoffen in zitten. Het weer, vanavond blijft het droog, minima vannacht rond 12 graden. Morgen ongeveer hetzelfde weer als vandaag. Een mix van zon en wolken en temperaturen boven de 20 graden. Wel kan in het zuidwesten later op de dag een buitje vallen. Dit was het NOS -journaal. Zin in Zandvoort? Zandvoort is zin in ZFM. Met nu Peaceful Radio.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 get